B, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, trulala we gaan je achterna. In Texas woont een arme man, zijn naam is Joe. Die heeft op zolder neergezet, een oude whiskykoet. Wanneer hij zinnen een slokje heeft, wat zeker wel eens komt. Koop hij het wenteltrappie op, had je never zonder bonk. Hup, hup, hup, prik, prik, prikkebeen, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, droelala, we gaan je achterna. Het was jammer voor de arme man, verboden bij de wet. Dat hij zo'n lopend whiskypad op zolder had gezet. De ambtenaren van Daksijns kregen de lucht ervan, verzegelden de uiers, arresteerden de arme man. Oh jee jee, prik, prik, been, waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala, we gaan je achterna. De koek die niet gemolken werd, die voelde zich onwel. Ze slopen het wendeltrappie af en barstte uit het veld Je spatte in het rond met stralen langs de wand De dood van het arme dier werd diep treur door het ganse land hup, hup, hup, prik prik, prikkebee Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, roelala We gaan je achterna En toen dat dier begraven werd en dronkentjoe stond met verlof al wenend aan de kant. Maar toen hij om zich heen en keek, stond hij werkelijk pas. Je nee, groeiden dierig op dat dier zijn grap. Waar ga jij vanavond heen? Links, rechts, troelala We gaan je achterna We gaan je achterna We gaan je achterna